Op de laatste dag van de wereldkampioenschappen judo in Parijs zijn er geen Nederlandse medailles meer bijgekomen. In de klasse boven de 100 kilogram ging Luc voorbij in de achtste finales onderuit tegen de Tunesier Jabalat. Grim Vuisters verloor al in de tweede ronde, net als Henk Grol in de klasse tot 100 kilogram. Bij de vrouwen was het WK voor Carola Uilenhoed al naar één partij voorbij. De totale Nederlandse opbrengst in Parijs was zilver voor Edith Bos en Dex Elmond en eenmaal brons voor Annika van Enden.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 In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Veen en Zoeterwoude Dorp 7. A13 Den Haag Rotterdam voor de Afrit Berkel en Roderijs 4 kilometer. Op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen knooppunt Del en Gorkum 19 kilometer. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, 7 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Utrecht naar Breda, 13 kilometer tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeenten samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving.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 But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel. What you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some swagger, and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel. Holiday Inn. Say, if your girl starts acting up, then you take a friend. Master G, a Master cheer. chair. I'm mellow. It's on you.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 Wedstrijd. Uh, uiteraard volgen wij voor u de Formule 1 kwalificatie in Spa-Francorchamps. Uh, want uh, daar regent het momenteel. Of regent het niet. Ze rijden in ieder geval op regenbanden. Dus daar houden we u op de hoogte. We hebben natuurlijk ook nog nieuws vanaf het circuitpark Zandvoort. Rond de klok van 10 over drie gaan we bellen met onze verslaggever Bob Schut. En Bob zit momenteel in Hoorn. Waar een gigantisch groot vierdaagse uh, zeilboten spektakel aan de gang is. En we gaan eens even kijken uh, hoe het daar, of het daar gezellig is in Hoorn. Dus luisteraars, genoeg uh, evenementen en Dingen om te onthouden en naar te luisteren. En Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand en we hebben natuurlijk veel muziek. Uiteraard gewoon lekkere muziek tussen de informatie door bij Zelver op zaterdag: het regent in paar vandaar dat er zoveel water vandaan komt. Dat is het, hè? dat zal het zijn. <laughs> okay. In ieder geval gaan wij door met de single van El Giro. Hier is Roof Garden. Oh, Does anyone wanna go in the like garden? anyone wanna dance up on the roof? anyone wanna go and in the garden? Does anyone wanna dance up on the roof? anyone wanna go and in the garden? Does anyone wanna dance up? Anyone wanna go in the again? Does anyone wanna go dancing in the garden? <laughs> Does anyone wanna go dancing on the roof? Does anyone wanna go dancing in the garden? anyone go the roof? On, it Does anyone wanna go dancing in the garden? anyone go some In the garden, is anyone mongo to dance up? Do it So the don't do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 If you're feeling lonely, maybe just sad and blue This spicy rhythm is the right Is what you want Shake your body like Wat sneu, hè? Wat sneu. Ah, nee. so Speciaal even voor uh, rapper gedraaid. Je hoorde, ah, uh, nee. En de Soka Dance. Het is uh, even na nou, half drie hoogtijd voor het uh, weerbericht. Zo, Lex. Wat gaat het weer de komende dagen doen? <lacht> <lacht> Hoe was de afgelopen week, Lex? Hoe is het met je gegaan, de afgelopen week? Ah, zo slecht, joh. Ja? Een beetje ja. veel aangesproken? Eh, uh, ja.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 dat het droog is. Nou, nou, nou verbaas je iedereen, de monden vallen open. Ja. ja, maar je zegt het wel heel goed, hè? volgens de buienradar. Precies, ja. en, en dat is het enige houvast die ik op dit moment heb. Oké, okay, want ja, het is ja, gewoon sorry. niet te voors, voor, uh, voorspellen. Het is, het is heel moeilijk. Hmm. Dus we houden het even op droog. Oké, okay, dat is goed nieuws. En het in, in, in intermediates uh, zou kunnen. Intermediates, Roy! Ja. Intermediates onder je zijn. Ja.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 Ja. Uh, maandag, dan is het uh, wisselende bewolkt en dan uh, is het uh, overwegend droog. Er staat een, een matige tot vrij krachtige westelijke wind en de temperatuur die blijft nog steeds op die 17 graden zitten. Even wat er tussendoor. Irene, hebben we al van gehoord hè? Ja, die nou, gaat richting New York. Uh, precies, en die komt uh, eind van de week of midden van de week.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 Okay. en daarna donderdag dan wordt het weer uh, slechter is muziek hier op uh, ja ja. Muziek hier ja is ongeveer, we gingen ja. door tot de zon scheen nou dat ben je wel even bezig we kan geen maxi opwezig <laughs> ja. Nou, ja. Nee. Dus, oh, ja. dus met dank aan Irene donderdag mooi weer en dan, uh, dan krijgen we dus daarna, daarna van Irene en dan komt hij deze kant op ja. komt er meer wind en dan wordt de regenkans groter. Oh, Slecht. groter ja. dus ik zal hier volgende week wel weer zitten nou helemaal gezellig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 Als door de single van Milk, Sugar en Letter, Sunshine. Erachteraan, A Rita Franklin. En I say a little prayer. We zijn er blij om. Hij is weer terug op de radio. Want het voetbalseizoen gaat weer beginnen. We hebben het uiteraard over Jovenes. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag Joop. Dank je wel, heer. Goedemiddag. Alsjeblieft. We gaan weer beginnen. Godzijdank. Heerlijk. De eerste paar. Ja, tussen stijgen, dus aanhalingstekens, stekens oefenwedstrijden zijn geweest. En dat zijn wedstrijden geweest om uh, de uh, eerste ronde Dagblad Cup. En de laatste week om de uh, KCB-Deker. En uh, ik moet eens zeggen, met wisselen succes voor Zandvoort. Want uh, uh, laat ik zo zeggen, de, de Dagblad Cup is redelijk goed gegaan. Alleen van uh, uh, Edo zonder 1 verloren, maar dat is geen schande. Dat is een eerste klasse zondag. En dan hebben we nog uh, daarna twee wedstrijden gespeeld uh, voor de, tegen Hillegom. Hillegom is 7-0 geworden voor Zandvoort. En HBC, dus ook een zondagclub, is 3-0 geworden voor Zandvoort. Maar ja, Hilleg of Edo heeft alle drie de wedstrijden geworden. Dus Edo gaat daarin door. En toen is er afgelopen week gespeeld uh, voor de KVB-club. Uh, vorige week, zaterdag, moest Zandvoort naar uh, Hillegom, naar Concordia. En Concordia is een tweede klasse zondag.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 En eentje voor aanvoerder, Max Aardewerk, die uh, verbaal met de scheidsrechter in conclave ging en dat verloor en dat moest bekopen met een rode kaart. Slechte zaak. Dus overigens die wedstrijd had ook nog zes gele kaarten. Uh, dus dat was geen goede zaak. Dan is er vanochtend gespeeld. Ja, vanochtend, 11 uur, ik geef ik je te doen, uh, de heren van de zaterdag, die hebben gespeeld tegen, even kijken, Velsenoord.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 Ik, ik weet het niet. Dan even nog een andere vraag. Uh, uh, vorig jaar had Piet Keur ook een rode kaart. Maar die had vol, ja. volgens mij verder geen consequenties. Jawel. Uh, altijd. Ja? Altijd. Iedere rode kaart. Maakt niet uit van wie heeft consequenties. Het is sowieso het geval dat je dan de volgende wedstrijd niet binnen de boarding mag komen. Dus je moet okay. buiten het veld blijven. Daar gaat het om. En uh, Pieter Keur was het vandaag dan er niet eens. En... Ja, ik weet niet of dat uh, daardoor komt, maar ik vind het een zwakke zaak. Als je een rode kaart Oké, okay, prima, dat moet je accepteren. Maar dan kun je altijd op de, de binnenkant gaan zitten en kijken ja. hoe je team speelt. Het uh, is niet gebeurd, ik heb een twist, want ik zou zeggen, ik heb hem niet gezien. Uh, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat hij er gewoon keihard niet houdt. Maar, maar hij zal er in het begin van de competitie dus wel weer bij zijn. Ongetwijfeld. Ja, okay. maar, ja, het, overigens heeft wel uh, uh, de wedstrijden de om de kvb beker hebben consequenties voor de competitie, omdat het een KVB gebeuren is. Okay. Uh, en dat betekent dus dat, uh, nou vandaag was uh, Max Aardewerk niet aanwezig, dus die heeft zijn straf tussen uitgezeten. En uh, Pieter Keur was er niet. Dat zal ook waarschijnlijk maar één wedstrijd worden. Misschien twee. Nou, dat zal dus de eerste wedstrijd van de competitie er niet bij zijn. Uh, omdat hij wel eens eerder een rode kaart heeft gekregen als trainer. Uh, trainer coach, wil ik maar zeggen. Uh, het heeft dus wel consequenties voor de, voor de spelers als je in de voorrondes, met de, ja, voorrondes zijn het eigenlijk, om de KVB-beker, een, een kaart oploopt. Okay. En dat is nu ook gebeurd. En dan gaan we deze week, nee, deze week, kom op nou, we gaan uh, zaterdag, dan gaan we naar top. En uh, ik weet toch uh, als de dag van gisteren, die wedstrijd die we vorig jaar daar speelden. Zandt kwam heel makkelijk op uh, 1-0. En dat bleef de hele wedstrijd. En vijf minuten voor tijd wordt het 1-1. Maar de arbiter liet toen uh, behoorlijk lang naspelen. En toen kon uh, Maurice Mol nog uh, de, de 1-2 erin prikken. En toen won Zandvoort. En uh, Zandt is vorig jaar uh, 50, geworden. de competitie niet slecht. Prima, uitstekend. Kijken wat ze dit jaar gaan doen. Ik ben benieuwd. Goed, nou jij bent er voor ons uh, volgende week weer bij.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 Zo Radio hoor je. De Single van Toto en Afrika. We zijn alweer bijna aan het uh, einde van het eerste, uh, Albert Jan. Ja, ja, ja, nee, maar gaat, dit gaat snel, hè? Tijd vliegt voorbij. Ja, als je loopt Joveness. Vanessie een uitzending hebt, heel te geboren. Uitgebreid weerbericht. Dus we weer Totdat de bij. zon gaat schijnen, nou dan was hij even bezig. Dan Tot ja. donderdag. Dus. Was ik, dit was voor de eerste keer die langer was dan de filler. Hè? Ja. Filler is het stukje muziek wat hij op de achtergrond houdt, luisteraars. Dat heeft ja, informatie. Bijna zes bijna minuten.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 Ja,